Het dodental in de Thaise hoofdstad Bangkok is opgelopen tot zeker elf. Vanochtend, toen het leger het kamp van de anti-regeringsbetogers bestormde, kwamen zeker vijf mensen om het leven. En nu zijn de lichamen gevonden van nog eens zes mensen. De lichamen lagen in een tempel waar demonstranten waarschijnlijk naartoe waren gevlucht. Inmiddels geldt in Bangkok en in 23 provincies tot in de ochtend een uitgaansverbod. In de hoofdstad heeft het leger toestemming gekregen om het vuur te openen op plunderaars en mensen die brand stichten.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 weer. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 5 en is er kans op mist. Morgen is het vrij zonnig en het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOE. Zangvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu ZFM Klassiek.